Middernacht, zondag 2 maart, René van Brakel met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering waarschuwt Rusland voor een politiek en economisch isolement... als dat land zich in Oekraïne schuldig maakt aan schending van het internationaal recht. Het Witte Huis heeft verder laten weten dat het niet deelneemt... aan de voorbereidende besprekingen voor de G8-top in juni in Sochi.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 Op een bedrijfsfeest in Heilo in Noord-Holland zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Ze werden met een heftruk omhoog getild en vielen een paar meter naar beneden. De twee kwamen terecht op de betonnen vloer van de bedrijfshal, melden regionale media. Bij de hulpverlening werd een traumahelikopter ingezet. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe ze ten val zijn gekomen. Op een station in de Chinese stad Kunming hebben we met messen bewapende terroristen een bloedbad aangericht. Er vielen 28 doden, 162 mensen raakten gewond. De daders waren gemaskerd en droegen een zwart uniform. Een aantal van hen is gearresteerd, vijf zijn er doodgeschoten en er nog eens vijf wordt gezocht. In China wordt gespeculeerd dat het Oeigoeren zijn, Chinese moslims die ontevreden zijn over hun positie en wel vaker aanslagen plegen. In de Eredivisie heeft PSV afgelopen avond voor de vijfde keer op rij gewonnen. In Deventer werd go Ahead Eagles met 3-2 verslagen. De andere uitslagen, PEXWolle NEC 3-3, Ado Den Haag NAC 1-1 en Vitesse Roda 3-0. Het weer, overwegend droog, en kans op voorstaande grond. Overdag af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1, BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom vanuit het Aitana Hotel hier in Amsterdam. En ik kijk uit over het ei. Normaal gezien sta ik op de gang, maar nu sta ik op de kamer van de gast. Want de gast die is er nog niet. Uh, ja, hij is onderweg. Het is uh, Umberto Tan. Normaal gezien zit hij natuurlijk ook met RTL Late Night in het Amerikain Hotel. Nu moest hij ergens anders heen. Uh, hij is onderweg, dus ik bel hem even om te zien uh, of hij uh, al in de buurt is. De telefoon gaat hopelijk uh, over. Goedenavond. Ja, Umberto met Patrick. Hallo. Waar ben je? Oh, dan ben je bijna in de buurt. Uh, uh, dat is fantastisch. Waar, waar kom je vandaan? Sprint en Oranje gehouden met natuurlijk een behoorlijke heerzaam rond Sven Kramer en uh, daar heb ik met mijn neus bovenop gezeten. Oh fantastisch! Nou, daar ben ik zeer benieuwd naar. Dus uh, rij nog een klein stukje door. Wij starten even een plaat in. Ik wacht je op uh, met de zender beneden en dan uh, gaan we van start. Dat is goed. Umberto okay. tot zo, hè? Ja. Ja en al wachtende op Umberto dan draaien wij even Ilse de lange. Dat was uh, Ilse de Lange en ondertussen staat Humberto Tan uh, op, uh, in de lift. En hij is onderweg naar uh, de twaalfde verdieping. Dus uh, dat duurt nog even. Ik zou zelf heel graag naar de lift lopen. Maar het grote probleem is dat uh, uh, dan de verbinding volledig wegvalt. Humberto uh, Tan, ja, hij is iets verlaat omdat hij bij het uh, NK, or, uh, NK Allround was in het Olympisch Stadion. En hij was de weg kwijt, dus hij kon het niet zo goed vinden. Maar uh, ja, hij... Uh... Oh, ik zie hem daar aankomen, helemaal aan het einde van de gang. <laughs> de, de man, ja, oh, keurig gekleed als altijd. Heel ontspannen, daar komt hij aan. Umberto. is op aan de gang. <laughs> Goedenavond. Goedenavond. Ja, oh. Maak er nog andere mensen hier wakker? Dat maakt toch niet uit. Ze luisteren als het goed is allemaal naar Radio 1. Oh ja, dat is wel. Wat mooi dat je er bent. Ja. Waar zat je? Ik zat uh, op de ring. Welkom, welkom, welkom. Dank je wel. Ja, op de ring? Ja, ik dacht Eidok. Nou, dat moet vast in Amsterdam-Noord zijn. Dus je dacht, ik rij maar wat in het wilde weg? Ja, dan zoek. Dan, uh, ondertussen gebruiken we wel het internet om uh, een adres op te zoeken. Maar die staat er nog helemaal niet in. Ja, het is hier allemaal uh, redelijk nieuws, zoals je ziet. En uh, nou ja, je ziet het uitzicht... Dus ja, het is eigenlijk een nieuw eilandje wat gebouwd is in het ei. Het is gewoon een nieuw eiland waarvan ze dachten, oké, okay, laten we het naar... Dus wat dat betreft is jouw, misschien jouw navigatie een beetje ja. nog ouderwets. Dus ja, uh... ja, misschien is dat het, wel. Ja. Maar welkom! En je komt natuurlijk uit de opwinding van het Olympisch Stadio natuurlijk, hè. Ja. Want dat was natuurlijk helemaal vanavond een, een domper. Ja, oh, daar wil ik het even over hebben. Maar eerst eventjes over het feit, als dan jou zoiets overkomt en je zit in de auto... blijf je dan rustig en kalm of zit je ook te vloeken van... Jezus, waarom kan ik het nou niet vinden? Nee, dan denk ik van, uh, want dan ga ik meteen googelen en dan uh, zie ik dat er zo'n moderne site is bij zo'n hotel, waar je gewoon natuurlijk nooit iemand kan bereiken, ja. contact krijg je meteen uh, waar je alleen maar iets kan bestellen, dan ja. denk ik van, oh ja, jammer, je, moet niet, je kan toch ook dingen iets vragen, ja. dus dan ga ik oplossingen zoeken en dan ga ik hulp zoeken, dus ja, dan krijg ik hulp. Maar blijf je kalm en ontspannen en rustig? Ja, ik bleef wel kalm hoor, ik dacht van ja, wat kan ik doen? <laughs> Ja, het staat niet in mijn navigatie. En uh, in de hectiek van, van, uh, van zo'n toernooi, ja, denk van, oh ja, ja dan rij ik zo even naartoe. Ja. Yeah. Nou ja, op een gegeven moment dachten wij bij onszelf, van, nou, waar blijft hij? Dus wij naar je manager bellen ja, en uiteindelijk hebben wij goed, contact he? met je gekregen. Maar dan zat je dus op de ring, dus dan ja. was het nog even ver weg. Ja, maar dan ga ik anticiperen. Als ik het nog niet heb, dan ga ik wel anticiperen. Dan ga ik denken, ja. Nou, ja, dat is zeker in een... nee, nou, Ja, Verkeerd geanticipeerd. Maar goed, uh, je bent er. Ja. Fantastisch. Je komt net uit het Olympisch Stadion. Nou, uh, hectiek. Uh, met Sven Kramer, die gedisqualificeerd is. Ja. Vertel eens even, wat is er precies gebeurd? Nou ja, het, het, het, het, uh, het, het vervelende is, is dat uh, ze heel lang niet precies konden zeggen... ze, de scheidsrechters, niet konden zeggen wat er nou aan de hand was... behalve dan gediskwalificeerd. Dat vind ik altijd een zwakte bot. Want ik vind dat als je, uh, wat is dat, negen, tienduizend mensen in een stadion hebt staan... en nog televisiekijkers, moet je wel zeggen wat er aan de hand is. Nou, dat werd in ieder geval in het stadion niet gezegd. Uh, ook aan mij niet gezegd. En terwijl ik de huldiging moest doen van die vijf kilometer... Uh, dus krijg je ineens Koen wij op één in plaats van Sven Kramer. Nou, dat vinden ze allemaal normaal. Ja, dat is toch niet normaal? Je moet toch gewoon zeggen wat er aan de hand is? Ja, precies. Als jij vindt dat hij iets verkeerd heeft gedaan, dan moet je het ook kunnen uitleggen. moet je zeggen wat hij fout doet. En als je je verstopt daarvoor, dan klopt er iets niet. Ja. Maar goed, uh, lang verhaal kort. Uh, kick finish, zoals het heet, dat betekent je moet met je schaats moet je op het ijs. Uh, regel is regel, wordt dan meteen gebruikt. Nou, nou is regel is regel over het algemeen een... Uitstekend uitgangspunt. Maar tegelijkertijd moet je bij iedere regel ook nadenken. Nadenken is niet verboden, namelijk. Ook niet bij uitvoering van regels. En in dit geval is de kick-finish um, in die regels gekomen met een aantal redenen. De belangrijkste reden om kickfinish niet te willen hebben op het ijs, is de veiligheid van de rijders. Met name van je concurrent. Met name bij de 500 meter, want als je in een sprint zit en je gaat dan net naar voren met je benen, waardoor je gewoon net nog wil winnen, en, uh, is gevaarlijk, kan het balans laten vallen. In het geval van Sven Kramer, heb je te maken met een rijder die uitrijdt na de 5 kilometer? Zo'n concurrent ligt op ongeveer 87 meter. Er is geen enkele concurrent in de buurt. Er is geen team dat zich eraan stoort. Hij doet zijn hand omhoog, doet een soort dansje. Hij finisht het niet met een kick-finish. Hij heeft alleen zijn gaatje op het ijs. Dan kan je zeggen regel is regel. Nee. Want dan heb je de teleologische interpretatie. Dat betekent de, de regel met welk doel is die geschreven. En dan moet je gewoon zeggen als scheidsrechter... Uh, Sven, of wie het ook zou zijn geweest... want het gaat niet om Sven, het gaat gewoon om het legisme. Zo noem ik het. Het mechanisch uitvoeren van regels. Heb ik een bloedhekel aan. Met name in dit soort situaties. Dit is legistisch gaan als scheidsrechter. Dan zeg je eigenlijk tegen Sven Kramer, wie het ook is... Ja, ik interpreteer dat, jij, dat je dit hebt gedaan, dus je bent gedisqualificeerd. Zet er zes andere scheidsrechters, die interpreteert alle zes anders... Bij een hele duidelijke, zo tussen aanhalingstekens, regel. Is dus niet zo duidelijk. Chin was daar, de president van de ASU. Die werd voedend. Die had iets van, deze regel moet er meteen uit. Belachelijke regelgeving. Nee, de interpretatie van de regelgeving is belachelijk. Maar hoe was het in het stadion? Totaal onbegrip. Totaal. Want toernooi ook naar de kloten. Toernooi naar de kloten. Wedstrijd morgen weg. Koen ja. Verwij uh, had een mooie wedstrijd met Sven Kramer morgen. Uh, je zag in het VIP-huis uh, wat er was. was binnen, binnen een half uur. Nou, die was, die was, was, was leeg. En komt, de crux komt ook nog. De KNSB zit natuurlijk met de handen in het haar. Die zeggen tegen Sven Kramer. Dien nou een protest in. Want dan kunnen wij het misschien terugdraaien. Wat zegt hij? Ja, doei. Uh, jullie regels. En dan moet ik nog uh, jullie gaan... Nee hoor, doe ik niet. Ik ga morgen wat leuks doen. Maar dan kom jij, dan moet jij de prijsuitreiking doen van die 5000 meter. Ja, mijn rol is zeer bescheiden. Ja, maar dat is zeer bescheiden. Maar hoe, hoe kan je dat voor jezelf goed praten? Dat je daar iemand huldigt waarvan je denkt bij jezelf... ja, maar dit is de foute mens. Ja, nou ja, nee, dit is niet de foute mens, het is de foute beslissing. En ja? door de foute beslissing heb je natuurlijk wel een nieuwe stand. Uh, en je, je hebt wel te maken met de stand die je hebt. Maar hoe sta je daar dan? Ja, verschrikkelijk. Ja, het, is niets, het heeft niets met sportsmanship te maken... Hmm. Weet je, ik, ik, ik, vergelijk het, ik vergelijk het met de mensen die van voetballen houden. Stel je voor, je staat op die doellijn. Keeper gepasseerd, iedereen gepasseerd. Je staat op de doellijn, die bal ligt zeg maar twee meter voor de lijn. En je duwt er met een hakje erin, met een pirouette eraan vast. Iedereen in het stadion juicht, jij ook, je ploeggenoten, top gedaan. Schijf zegt de fluit, geen goal, spelbederf. Ja, je, je, je, zet, je maakt je tegenstander belachelijk. Is regelspel ja. Alleen de vraag is: is het de juiste interpretatie? Is het hiervan ja. bedoeld? Nee, gek! Iedereen geniet hiervan. Hoe lang heb jij gediscussieerd met die scheidsrechter in ik deze niet, Nee, jij niet, niet. Ik ga nee. er niet over. Nee, nee, nee. nee. Rentje Risma was al woedend genoeg. Ja. Ja, want het is ook gemaakt dat die ijsbaan in het Olympisch stadion, Ach, voor het je? entertainment, voor alles moet mooi zijn. huldiging hulde ging ook eigenlijk nog van na de spelen. Er je, gebeurt dit. Als je dit doortrekt, stel je voor dat Sven had besloten om met de te finishen, omdat hij dat mooi vindt, was ja. hij gedisqualificeerd. Ik neem, had het wel geweldig neem, maar Snap je? Ja? Of als, als hij had besloten, ik ga gewoon, gewoon met één schaats. En dan één schaats helemaal zo parallel naar achter als een kunstrijder. Gewoon een beetje show voor het publiek. Niemand in gevaar. Ja. Nee. maar zich is gedisqualificeerd. Moet je niet willen als sport. Nou, Humberto, uh, ga zitten. We hebben, ik heb hier stoeltjes neergezet voor je. Want uh, het is mooi dat je er bent. En ik vind het ook echt te gek dat je er bent. Maar uh, je was vanmiddag nog op de radio bij uh, BNR. Ja. Sportzaken, uh, dat hebben we net ook goed besproken. Net nog even een prijsuitreiking gedaan. Uh, vijf uh, avonden gepresenteerd uh, RTL uh, Late Night. Tussendoor ook nog even de huldiging in de ridderzaal uh, van de Olympische ja. sporters. Uh, dan vraag ik me eigenlijk af, wat doe je hier? Het is Ga ontspannen. Ja, maar het is een Olympisch jaar. Het is een, uh, het is een bijzonder jaar. Het is het eerste jaar van uh, Late Night. Het is, uh, er zijn heel veel aanleidingen om in deze periode een aantal dingen gewoon te doen. En tegelijkertijd weet ik ook dat er weer een periode aankomt, los van late night, waar het ja. veel rustiger is. Dus ik vind, ja, het, het, kijk, tijdens een Olympisch jaar, um, ja, dan is het voor mij ook drukker. Ja. Dan ga ik moeilijk zeggen, ja, sorry, ik heb even geen zin, want de Olympische Spelen komen me even uit. Maar die, maar die druk, of ja, die drukte in je agenda, voel je dat of vind je dat lekker? Um, nou, kennelijk vind ik het lekker, want anders zou ik het niet doen Want ik heb mezelf ooit voorgenomen dat ik alleen maar dingen doe Waarvan ik echt zeg, nou dat vind ik echt lekker om te doen Kijk, zo'n zo hele dag in het Olympisch Stadion Of zo'n ridderszaal Of, zo of uh, BNR sportzaken van, van morgen Al die dingen zou ik niet doen Als ik maar even dag van wil. En omdat ik dat niet denk Dus ik krijg er energie van ik word er niet moe van. Sterker nog, ik vind het waanzinnig. Ik bedoel, als ik, als ik bij zo'n uh, zo zo gebeurtenis ben als van Sven, weet ik... dit is nog voer voor tien jaar. Dit zijn zestien columns. En je was erbij. I en ik was erbij. Nee, maar snap je? Ja. Dit, is, dit is... Ik heb Cinquant ontmoet. De ja. ISU heb ik vorige week toevallig een column over geschreven. Ik heb met hem kunnen praten. Ik heb uh, een aantal van die rijders weer gezien. Waar ik dus ik vind dat mooi. Maar hoe is het thuis dan? Want thuis willen ze toch ook graag zien? Je hebt drie kinderen. Je hebt morgen, een prachtige kom, kom, morgen komen ze naar de baan toe. Oh, dan ben je weer daar. Ja, ja, morgen ook. Maar dus ben ik, je weekend... ooit nog wel eens thuis? Ja, normaal gesproken ben ik elk weekend thuis. Ja, alleen dit weekend niet met zo'n eng... Kijk, wanneer? Ik zit in de raad van toezicht van het Olympisch Stadion. Ja. Sinds tot uh, afgelopen vrijdag. Uh, dus als zo'n evenement in het Olympisch Stadion is... is uniek, is nog nooit gebeurd. Misschien gebeurt het ook nooit meer. Nou ja, als jij dan aan mij vraagt van... Goh, zou jij een, een, een rol willen spelen uh, tijdens het toernooi... Ik heb meteen gezegd, ja, natuurlijk wil ik een rol spelen. Ja. Ik wil wel een kleine rol spelen, want ik ben geen schaatsspecialist. Dus ik wil wel dat je dan schaatsspecialisten hebt zitten... die het commentaar doen, et cetera. En dan doe ik gewoon een kleinigheid, dat is de huldiging. Ja. Punt. Meer niet. Maar voor de rest kijk ik de hele dag naar, naar het schaatsen. Maar zeg je ook wel eens nee tegen dingen? Heel vaak. Ja? Ja. Heel veel. En vind je dat moeilijk om nee te nee. zeggen? Nee, want ik kijk altijd naar... Um... Ook naar het effect. Hoe heb ik er uh, op een of andere manier profijt van? Zijn er mensen die ik graag wil ontmoeten? Uh, krijg ik er energie van? Uh, hoe lang en ver is het rijden? Uh, is het in de buurt? Is het niet in de buurt? Heb ik iets met het onderwerp of niet? Um, um, heb ik iets met die mensen of niet? Is het een, uit loyaliteit? Is het uit nou ja. En op welke plek komt jouw gezin dan? Uiteindelijk is dat het, alle, nee, uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. Uiteindelijk als je door de week... Uh, de eerste anderhalf, twee maanden van late night uh, was ik al heel vroeg in het Amerikaan. Om een uur of uh, zes, half zeven. Uh, maar nu uh, eet ik thuis en dan ben ik pas om acht uur kwart over acht in het Amerikaan. Dus overdag uh, en tot met eten ben ik thuis. En daarna pas ga ik naar late night. Nee. Dus eigenlijk, vergeleken met wat ik vroeger deed, ben ik nu veel vaker thuis. Ik ben elk weekend thuis. Heb ik 18 jaar niet gehad. Ik ben 18 jaar nooit in het weekend thuis geweest. Dan was ik zaterdag en vrijdag was ik altijd ergens op een voetbalveld. Dus ik heb een weekend. Dit weekend niet. Dit ja. is het eerste weekend sinds augustus dat ik eigenlijk werk zoals de afgelopen 18 jaar. Ja. Dus dat voordeel heb ik. En door de week ben ik dus ochtends en smiddags ben ik bijna altijd thuis. En s'avonds ook nog tot met een uur of um, kwart voor acht, acht uur. Dus valt me eigenlijk best wel mee. Het valt reuze mee, als je ja. het zo vertelt. Maar, ja, maar ondertussen denk ik wel bij mezelf... oh, maar ja, het, het staat allemaal op en zichtbaar. je moet het voorbereiden. En uh, weet je, er, ik, er is veel ja. druk op jou. En, uh, ja, maar maar is... en, en waar ik ook aan dacht, want ik las uh, met veel plezier jouw boek... Ja. Uh, rondom Tan, over tien vrouwen die jou inspireerden. Mm. Ik miste eigenlijk je eigen vrouw. Ja, maar dat, dat heb ik ook uh, niet gedaan. omdat uh, ja, dat, ik, ik heb al die vrouwen een brief geschreven, nou, dat had gekund. Ja? Maar ik heb al die vrouwen, behalve de moeder, heb ik ook geïnterviewd. Ja. En dat was raar geweest. Je eigen vrouw interview is heel gek. Dus ik heb gezegd, nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. Maar in, eh, ik neem aan dat ze jou wel inspireert, ja, ja, ja. En op ja, welke zeker. manier? Um, nou, vorige week nog was ik iets, was ik een stukje aan het schrijven. En, um, um, toen was ik me echt zo van het opwinden. En toen zei ze, ah, dan moet je toch iets mee doen. Moet je zien, misschien moet je dat en dat en dat, dat dan zeggen. Oh ah, ja, goed idee. Dus daadwerkelijk, uh, ook in, in uitvoering, maar gewoon in alles. Gewoon de manier waarop ze... Uh, met mij en met de kinderen omgaat, dat is natuurlijk uh, bewonderingswaardig. Want ik, het is, ik ben niet een hele makkelijke man. Nee, ik ben, ik ben, ik bedoel, het is wel... Ik ben wel op zoek naar, naar uh, die dingen waar ik heel erg van kan groeien. Dat betekent, de afgelopen jaren, en nu is dat dus uh, beter, was ik het uitleggen, maar de afgelopen jaren was ik daardoor wel echt heel weinig thuis. En dat heeft zij gewoon wel allemaal opgevangen. En Dat is dus heel extreem knap. En als jij dan thuis bent, ben je dan ook echt thuis? Of zit je ja. dan toch na te denken van, oh, straks heb ik een interview met die... of straks moet ik uh, daar nog een stukje over schrijven? Um, nee, ik kan wel goed uh, dingen loslaten. Of ik kan wel um, goed thuis zijn en dan zeggen, oké, okay, eerst komende anderhalf uur... doe ik helemaal niks qua uh, wat met werk of wat dan ook te maken heeft. En bespreek je dat thuis ook, het feit dat jij een moeilijke man kan zijn? Nee, dat, dat, dat is eigenlijk niet veranderd. Dus zo, zo kent ze het al uh, vanaf dat we elkaar uh, hebben leren kennen. En als jij een moeilijke man bent, is zij dan een makkelijke vrouw? Zij is een hele lieve vrouw. Een lieve vrouw. Ja, dat is echt extreem lief. Dat, dat realiseer ik me ook erg. Dat is yes. Mooi. Dus het is ook echt zo dat achter elke succesvolle man... wat jij buitengewoon bent, staat dus ook een sterke vrouw... die zichzelf toch ook moet wegcijferen voor het geluk van haar man. Ja, een vrouw zeker en het gezin en de stabiliteit daarin. En dat is echt niet altijd even makkelijk, maar het is wel heel belangrijk. Het is heel belangrijk zelfs. Anders, anders, anders heb je energieverlies. En als je energieverlies hebt, althans bij mij geldt dat zo... Dan, uh, dan kan je niet optimaal functioneren. Maar staat het gezinsleven dan ook redelijk in het teken van het succes van Humberto Nee, nee, nee. Want uh, thuis vinden ze dat echt niet zo belangrijk hoor. Die kinderen van mij... Die, ja, maar jij vindt het belangrijk. Jawel, maar zij vinden het niet belangrijk. Ja, maar ja, jij wil echt uh, vooruit en presteren en je hebt ja. een drive. En daar moet dan toch ook veel voor wij. Nee, want zij hebben ook een, een, een leven en een drive en een, en een prioriteit. En zij vinden het echt niet zo belangrijk als ik uh, zeg... Nou, morgen heb ik uh, Bima van de CDA. Zeg ze, nou leuk voor je. Ja, dat zal wel. Ik wil nu voetballen. Ja, nee, maar zeg, waarom heb je dreek niet, zegt mijn dochter dan. Ja, en terecht. Ja, nee, en dan denk ik, oh ja, ja je hebt gelijk. En zeg ik, wie? In, want ik, ik las je boek en zeker ook de eerste uh, pagina's is, is de brief aan je moeder. Ja. Um, een mooie brief. Uh, een emotionele brief. In hoeverre lijkt jouw vrouw op je moeder? Ehm... Um... Nou, in zoverre dat zij, het, het zijn wel beide sterke vrouwen. Um, uh, en dan um, gaat het een beetje mank, omdat uh, mijn moeder was uh, veel alleen met vier kinderen. En uh, mijn vrouw en ik doen het samen. Dus dat is wel een groot verschil. Maar in karakter zijn het beide sterke vrouwen. En, en uh, waar blijkt dat uit dat jouw vrouw best wel op je moeder lijkt? Nou, ze is ondernemend, dat uh, was mijn moeder ook. Ze is intelligent, dat was mijn moeder ook. Ze is behoorlijk daadkrachtig, dat was mijn moeder ook. Dus je hebt een aantal, een goede moeder, dat was mijn moeder ook. Dus je hebt een, echt een aantal dingen die, die zij heeft, die ik zo naar nou, mijn moeder kan herleiden, ja. En uh, uh, ik lees dan uh, veel terug over jou. Ja, je bent echt gehecht aan je moeder, of je was gehecht aan je, mm. je moeder. Um, uh, ook een bijzonder verhaal hoe jullie in, in Nederland gekomen zijn. Hoe was het toen jij, uh, eigenlijk je vriendin, wat later je vrouw, werd, meenam naar jouw moeder? Uh, hoe was dat ook alweer? Het is ook al lang geleden, het is ook een jaar of uh, het is bijna twintig jaar geleden alweer. Uh, nee, zij vonden het, vond het heel mooi. Ik was toen in die tijd. Ik kom net, nou, ik had net twee jaar daarvoor uh, kom ik uit een andere relatie. Tijdvrij gezel. En uh, toen werd ik iedere kennen. En ik denk dat ik na een paar maanden leerde ze mijn moeder kennen. Op een feest, volgens mij. Mijn moeder was jarig. Voelt je het spannend je Nee, wat... nee. Want ik... als ik het zo lees, was jij echt een moederskindje. Ja. En dan komt er een, een, een nieuwe vrouw in jouw leven. Mijn moeder was zo: uh, als jij gelukkig bent, jongen, is het goed. Dus ik was helemaal niet nerveus, want uh, het moment dat ik met iemand aan zou komen waarvan zij wist nou ben jij er blij mee, prima, ben ik er ook blij mee. Da mm -hmm. Zo simpel was het bij mijn moeder. En vond je vrouw het spannend? Ik bedoel, ze is geboren en getogen in Limburg uh, en daar komt ze hoor, bij een Surinaamse vriendin. vond ze het spannend. Weet ik niet meer. Volgens mij viel het wel mee of ze het spannend vond. Nee, volgens mij, ik zei, we gaan naar een feest. Hoe spannend is een feest? Ik bedoel, beste manier om iemand te leren kennen je, is op een feest, want... Iedereen is ontspannen. Iedereen is vrolijk. Oh, leuk, kom maar in. Lekker gezellig. Pak wat drinken. En, uh, en klaar. Ik bedoel, het is wat anders dan wanneer je naar een diner gaat en je gaat zitten van zo. Vertel eens even. Waar kom je vandaan? Wat doet je vader? Wat doet je moeder? Hoe lang ben je al onderweg? En wat studeer jij? Ja. Weet je, dat, dat, dat is een andere situatie. Ja. Dan komt die, die, die spanning denk ik iets meer naar boven dan wanneer je gewoon op een feest bent met eten, met drinken, met muziek. En met en, militant. Ja, Ja. Is over, wat, over feest gesproken. Ja. Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb iets voor je. Heb je iets voor? Nou mij? ja, tenminste, ik hoop dat je het mooi vindt. Ja, ik weet eigenlijk dat jij, uh, jij drinkt niet, want je moet in vorm blijven. <lacht> maar ik kon het niet laten toen ik over je moeder las. Ik heb uh, meegenomen buitengewoon gewoon goede Surinaamse grim. god, Ik heb nog nooit gedronken. Nee, nooit gedronken? Nog nooit gedronken. Dit heb ik leren drinken in Suriname. Ik wist niet wat me overkwam. Is het lekker? Het is super lekker. Ik, ik zal voor jou, jou, jou als ik één slok nemen. Nou, en ik heb voor jou ook uh, meegenomen een, een, uh, een plaat. Uh, die, die hopelijk uh, ook uh, aan je moeder doet denken. Want ik vond het een mooi hoe je over je moeder uh, altijd sprak en vertelt. En ik nou. dacht bij mezelf, dan kunnen wij op, met Surinaamse rum proosten op je moeder. Dus ik zou zeggen, zet hem op. Ik ga het proberen goed uit te spreken. Nou, okay. Het zijn de uh, Suriname Golden Gate Boys met Mama Nasribi Krosi. Mama Nasribi Krosi. is mijn pyjama. Zeg je op telefoon? Oh, moet ik op telefoon Oh, Ja, oh jee. Oh ja, het is, het is een. Uh, en dan moet ik ergens op drukken of niet? Nee, ja, het is goed, dus hoor je het Mama Als <middels> Als ik. You mama, yo mama, dati na you good And you papa, dati na you good Te you sama karontu You musufu kong Porque a latem. You mama, you and you papa, dadina you Ah, ja, je moet je want ja. Dit, is, dit is een slaapliedje, maar dat is gewoon even ter illustratie. Het is wel heel mooi ik. Ga, ik ga nu officieel mijn eerste slok rum nemen. Heb ik nog nooit gedaan, hè? Dit. Boergoe, echt. Ga echt, te boer. Laten we maar kijken wat nee. lekker is. Holy shoe. <lacht> lekker, hè? <lacht> echt Surinaams goud. <lacht> Holy shit. <lacht> <lacht> Luister, vind je dit lekker? Mm -hmm, mm -hmm, dit vind jij mm -hmm, lekker? Mm -hmm, mm -hmm. Dit brandt en dat brandende gevoel mm -hmm, vind jij mm -hmm, lekker? Mm -hmm, mm -hmm. En het doet mij denken aan de Surinaamse wow. jungle, waarin ik het voor het eerst dronk. En ik vond, ik dacht ook bij mezelf, gaan we nou pure rum drinken? En ik dronk het en het, ja, nou ja, ik, ja. Heb je een colaatje? Ja, ik heb ook een cola <laughs> voor je, Zeg maar, uh, als je zo'n oh. zo slaapliedje hoort uit Surinaams en je drinkt nu even Surinaamse rum, heb je daar nog herinneringen bij? Heb je? Uh... Nou. Suriname is. is um... Echte cola of. Uh... Nee, nee, echte. echte. Oh, toch niet? die ja, die. Nee, die, nee, die, nee uh... geen serum. Uh... Nee, geen geen dingen Nee, nee, nee, gewoon the real thing. Ja. Um... Nee, kijk, Suriname is voor mij een. Kijk, ik zeg altijd: Nederland is mijn uh, vaderland en Suriname is mijn moederland. Uh, omdat ik ben daar geboren En het gek is, ik ben, ik ben op mijn derde naar Nederland gekomen. Ik ben op mijn twaalfde voor het eerst weer teruggegaan. En toen ik terugkwam op het twaalfde voor een vakantie. Uh, toen, zat ik, uh, toen stapte ik uit het vliegtuig. En het gekke is, ik voelde me meteen thuis. Terwijl ik weinig plaatjes had gezien. Internet was er toen nog niet. Weinig programma's over Suriname. Dus ik had, ik had helemaal geen beeld bij Suriname. Maar ik herkende het meteen. Ik rook het meteen. Uh, S'avonds had ik bij mijn oom en mijn tante. Ik nam een slok van een frisdrank... wat ik nog nooit had gezien. Dacht ik... Toen ik het proefde, dacht ik: Ik ken dit. Ik ken dit. Ja, natuurlijk ken je dit. Als kind heel vaak gedronken. Nu kennen we het allemaal, Fernandez. Yeah. Maar dat was toen nog niet te kopen, Nederland. Maar ik kende het. Dus geuren en smaken, die waren nooit weg uit mij. En nu nog steeds, als ik, ik ben anderhalf jaar geleden voor het laatst geweest. Uh, twee keer met kerst en oud en nieuw. En in één keer om een soort, uh, dat was erg leuk trouwens, om een soort masterclass te geven een kennisuitwisselingsprogramma met uh, journalisten. Ja, waanzinnig. Hoe Surinaams ben je nog? Nou, daar moest... Ik, ik, ik, um, minder dan je... Dan ik ook, waarvan ik het ook weet dat ik het minder ben. Ik kan ik, je ik een voorbeeld geven. Ik, ik was bij die masterclass waar dus... Dat stuk of uh, twintig journalisten om... Ik had gezegd, ik wil een kennisuitwisselingsprogramma. Want zo Surinaams ben ik nog wel. Want als je aan toe gaat uh, met als opdracht van... Oké, okay, ik, ik kom uit Nederland en ik ga jullie vertellen hoe je het moet doen... Ga je fout. Al ben je daar geboren. Dus ik heb gezegd, ik benoem het geen masterclass. we noemen het een kennisuitwisseling. Uh -huh. Nou, dan hadden we het... Uh, waren aan het praten. was heel erg leuk. Het was echt leuk. En op een gegeven moment waren we bijna bij de lunch. En uh, toen zei ik... Ja, jongens, uh, nog een kwartiertje. Uh, of een kwartier gaan we lunchen. En dan uh, kunnen we een broodje eten. Die mensen... Wat? Een broodje. <lacht> een broodje met kaas zeker. <lacht> met een glaasje melk. Waaah! Wow! dacht ik, oh ja, oh ja, dit is heel Nederlands, ja. wat ik nu zeg. Dit is echt heel Nederlands, we gaan een broodje eten. Want dat doe je in Suriname. In Suriname pak je een port nasi of iets lekkers, maar niet een broodje. Dus dat was heel Nederlands. Maar hoe, hoe Surinamers ben je nog? Want dit is een goed voorbeeld, maar ja. Nou, en tegelijkertijd, uh, als ik zo'n liedje hoor... of als ik uh, daar ben, of een bepaalde humor... of bepaalde uh, waarde, normen, nou ja, uitvaart. Uh, Heel basale dingen, Er zit nog best wel uh, veel Surinaams in. En wat geef je mee aan je kinderen? Ja, niet specifiek uh, Surinaams of niet Surinaams, maar waarden die ik heb. Nou, en sommige van die waarden... die zou je waarschijnlijk uh, in Suriname vaker zien dan in Nederland... Uh, ik vind het nog steeds niks als mijn kinderen tegen iemand zeggen hallo. vind ik gewoon niks. Waarom zeg je niet dag mevrouw? Dag meneer. Dank u wel. Waarom zeg je meteen dank je wel? Je kent die mevrouw niet. Dat is heel Surinaams. En dat heb ik wel heel erg. En dat vind ik nog steeds vind ik dat vervelend. Uh, als ze dat doen. Uh, dus dat, is, dat heb ik. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die um, ja, natuurlijk heel Nederlands zijn. Ik, hier gewoon al... ik ben 48, ik woon hier al 45 jaar. Ja. Ja, je kwam op je, op je derde hier naartoe. Toen zijn jullie in de Belmer gaan wonen. Um, ik heb ook een tijdje voor een programma in de Belmer gewoond. Uh, heb, hoe heb jij de Belmer zien veranderen? Um, nou, ik heb het vooral zien veranderen van um, de hoogbouw... wat voor een kind heel veilig was. Omdat alle auto's niet uh, laag reden. Dus je kon altijd overal lopen zonder dat de auto in de buurt was. Naar een plek waar men... Um, waar de auto's wel lager rijden, dus gevaarlijk is voor kinderen. Ja, zo, zo kijk ik ernaar. Zoals, als kind was het voor mij één grote speeltuin. Um, als woonproject uh, was het een, een, een mislukt project, hè, werd het heel vaak gezien. Maar ik heb, um, ik heb het uitstekend aan mijn zin gehad. En, en de Bijlmer is in zoverre veranderd... Um, dat het denk ik niet meer de naam heeft die het toen had. Kijk, toen, maar dat was niet alleen de Bijlmer... dat was überhaupt in de jaren zeventig... Uh, toen hadden Surinamers een beetje de naam zoals Marokkanen dat nu hebben. Dat was um, niet goed, was crimineel, dat was uh, drugsdealers, dat waren nou ja, messentrekkers. Dat was toen de tendens ook in de kranten. Suriname was daar zo'n parallel met nou, die woorden die ik net noemde. En ja, dat is totaal veranderd waardoor, denk ik, voor een deel het beeld van de Belmer ook is veranderd. Voor een deel, zeg ik. Niet helemaal. Kijk, ik heb me toen de Belmer werd geopend, bijvoorbeeld... om je een voorbeeld te geven als kind... want dat heeft wel uitwerking op, op als kind. Alleen, ik, ik dacht altijd van nou, ik denk van, dat klopt niet. Wat een onzin. De Belmer staat bij het amststation. Het staat helemaal niet in de Belmer. Nee. Het staat niet eens in de buurt van de Bijlmer. Nee. Je komt met de metro, ja. ga je van Diemen-Zuid... Naar Duivendrecht. En dan kom je uiteindelijk bij het Amstelstation terecht. En dat heet dan Belmer Baas. Ja. Dat is stereotypering. Dat is stereotypering. En als kind had ik dat wel door. Ik dacht van. Ik, ik zag de opening van, van die, van die Belmer Baius op het journaal. En ik dacht van. Nou ja, wat een eikel zeg. Ja, vind ik het gek dat. Uh, maar dat, dat had je wel door als kind. Want Als jij zegt je woont in de Belmer. En dan zeggen mensen. Oh in een Belmer? Jee, je Belmer? Nou, wat, wat zielig. Won je in de bel, me? Nou, nou, dat gaat, ging twintig keer per dag. Als je niet sterk in je schoenen staat... dan ga je mee in die tendens. Heel lastig om daaruit te komen... als je mentaal meegaat. Als je dan vervolgens op tv ziet... dat er een gevangenis wordt geopend... totaal niet in jouw buurt... maar wel bij Melbares... dan heb je als, dan word ik wel van... oh ja... Oh, dus zo werkt dat. Ja, ja doe je. Maar maak je niet gek hoor. Ik weet dat het niet. Ja, noem het dan duivenrecht is. Dat doe je niet. <laughs> Waarom niet? Het staat gewoon in duivendrecht. Want ik, ik vraag het eigenlijk hoe, hoe de maar veranderd is. Want uh, ik zie jou ook reageren op uh, de multiculturele samenleving. Mm. Of tenminste, mensen die daar kritiek op hebben. Nou, niet kritiek op hebben. Ik vind. Kijk, het is niet zozeer dat. dat kijk, kritiek is prima. Alleen. Uh... Mensen die het ontkennen dat het er is, laat ik ja. zo zeggen. Ja. ja, dat zijn heel veel. Het is mislukt, zo'n vaststelling. Nou ja, volgens mij is het helemaal niet mislukt. Volgens mij is het bezig zich te ontwikkelen. Nou sommige mensen zeggen er is Weet geen. Is het mislukt? Weet je wat een mislukte samenleving is? Pompey. Dat bestaat namelijk niet meer. Alle andere samenlevingen die nog wel bestaan, hebben kans op ontwikkeling. En als je die ontwikkeling gewoon vooraf al met je mond dood maken, omdat je zegt het is mislukt... want het is niet zoals ik wil dat het is. Dus het is mislukt. Dat betekent dat je geen enkele ontwikkeling meer ziet. Dat is gewoon blind en doof zijn. Bullshit. Want als we dat hadden gezegd in de jaren zeventig... dan waren alle Surinamers... die messentrekker, uh, dealer, waren, ja. waren ook allemaal al mislukt. Die hebben zich ook ontwikkeld. Dat heet ontwikkeling. Je kan er kwaad over maken. Nee, ik, vind het, ik vind het een, een soort van quasi-intellectualiteit. Want het zijn intelligente mensen die het over het algemeen zeggen. En die discussie ga ik graag aan. Dan denk ik van ja, je bent heel intelligent. Zeg je nou dat de samenleving nu stopt? Of zeg je dat er nog een ontwikkeling is? En hoe vind jij dat de multiculturele samenleving ontwikkeld is? Nou, die ontwikkelt zich... Um, kijk, wat goed is dat je een aantal zaken benoemt. Zowel zaken die vanuit die multiculturaliteit komen... als vanuit andere zaken in de samenleving die niet deugen. Dat moet je gewoon benoemen en proberen oplossingen voor te vinden. Want ik probeer ook altijd naar voren te kijken. Uh, we hebben ook allemaal terugkijkers. Nee, je moet naar voren kijken. Hoe dus je ook oplossen? de misstanden benoemen. Natuurlijk, misstanden moet je benoemen. Als het niet goed is, is het niet goed. Een crimineel is een crimineel. Gewoon benoemen. En daar moet je ook tegen handelen. Maar het wordt pas kwalijk, vind ik, als je dat gebruikt... om in je eigen voordeel een aantal zaken te benadrukken, alleen exclusief te benoemen... en andere dingen niet te benoemen. Ja, dat is niet oké. Okay. Hoe ga jij om met mensen die kritiek hebben... op die multiculturele samenleving? argumenten uitwisselen, dat is het enige wat je kan doen, vind ik. Luisteren ze naar je? Wel, nee. Nou ja, voor een deel wel, maar voor een deel ook totaal niet. Sommige mensen zeggen van... Ah, ga jij maar lekker met je kopje thee uh, in het de zitten. Ik zeg, nou, ja, liever een kopje thee dan een glaas of zijn. Lost namelijk niks op. Oplossingsgericht wil ik graag zijn. Waar loop je het en meeste ik, ben geen ik ben geen politicus. Hè? Waar loop je het meeste tegenaan? Waar, waar, waar wint je het meeste over op? Uh, ja, dat kan van alles zijn. Het is niet altijd met de multiculturele samenleving hoor. Ik bedoel, um, sowieso weet ik me op over wat ik net zei: legisme, dus het mechanisch uitvoeren van regels. Vind ik, een, vind ik altijd wel een thema. Uh, onrechtvaardigheid vind ik een thema. Dus het, het zit er meer in dat type begrippen. Dan in een persoon of, of wat dan ook. Ja, ding van ja. Hoe ja, Kom ik erop. Ik las jouw boek. En ik las het verhaal over uh, Nelly Coman. Oh ja. ja. Uh, de sprinter uh, met uh, een fantastisch Nederlandse record volgens mij. Ja, wereldrecord zelfs. Ja, wereldrecord 7 seconden. Um, en uh, hoe die uh, toch systematisch buiten de atletiekploeg in Nederland is gehouden. Maar wat ik ook las, is dat jij op een gegeven moment ook beveiliging nodig had. Ja. Waarom was dat? Ja, maar dat, dat was na de, de moord dat... op Pim Fortuyn. Um, en toen was er bij de, de, de NOS... was er een... een um... Nou, ik kreeg een brief. En ja, ik kreeg wel vaker brieven. Meestal, ja. Pff, toen, in die tijd was er nog geen e-mail. Dus zo lang geleden is het. Maar ik, ik kreeg het. En um, ik maakte die brief open. En toen viel er iets hards uit. Ik denk, nou, dus dat was een kogel. Een kogelbrief. Ik denk, een kogelbrief? Voor mij omdat ik 2-1 of 1-2 zeg. <laughs> Doe, waar, waar ik, ik werk bij Studio Sport. En um, toen heb ik wel aange toen heb ik, uh, heb ik advies gevraagd bij een agent. Een, een, een agent die ik kende. Wat raad je me aan? Toen zei hij: houd geheim. Het is nu uh, heel lang geleden, dus nu, daarom heb ik het nu ook uh, gezegd. Houd geheim, want dan krijg je van allemaal van idiote copycats. Um, doe wel aangifte bij de politie. Nou heb ik gedaan. Hebben we me keurig op de hoogte gehouden. Die man is ook uiteindelijk gepakt. Maar niet alleen mij, hij had ook nog een aantal meer andere mensen, Rijkaard en ik. Like. Maar waarom bedreigde hij jou? Wat was het? Uh, ik, ik moest me zwart rotsmoel houden en uh, ik, heb, ik heb geen idee. Het was een hele warge brief met een kogel en um, een zwart rotsmoel en that's it. Ik dacht oké. Okay. Alleen het vervelende was, dat vond ik wel vervelend, ik, die brief was afgestempeld in Rotterdam. En de eerste wedstrijd van het seizoen waar ik toen naartoe ging, was net een week voor de eerste wedstrijd van het seizoen, was toen Excelsior PSV in Rotterdam. Toen zei de NUS wel meteen tegen mij, wil je beveiliging mee? Ik zei nee joh. Nee, want ik weet, do, do, do, Kralingen, dat is heel mooi daar. En waar, ik weet waar je parkeert daar, Erasmus Universiteit. En, nee, dat is, en, Excelsior is lief. En uh, als daar iets gebeurt, kan ik overal naartoe rennen. Doe, ik maak, doe, nee hoor, dat hoeft niet. Maar je doet er lachen over, maar je krijgt wel een kogelbrief. Ja, maar ja, weet je. En je hebt ook een gezin. Zeker. Ik heb, ook, ik heb ook gezegd thuis toen. Ik zeg, luister, wat vinden jullie? Ook overleg met, met mijn kinderen, met, met mijn vrouw alleen. Want die kinderen hoeven het helemaal niet te weten. Ja, nu, het is lang geleden. Maar, maar um, zei ze, nou ja, hoe, wat, wat denk jij? Ik denk, nou, ik denk dat dit meevalt. En hoe lang ben je beveiligd? Nou, ze hebben niet eens, ze hebben wel niet lang... Niet lang, maar ik heb, het van de, ik, heb het, ik heb het laatst weer gehad. Dus je hebt heel vaak weer van dat soort idiote uh, brieven. Die heb je regelmatig. En dan, dan, dan, ja, de eerste uitzending rtl in het hadden we het ook. Of de tweede, sorry, de tweede. De tweede. Die hebben ook twee met me mee Maar naar Waarom? Kan je eraan Maar wat stond er in die brief dan toen je het uh, overdraagt? Iets vergelijkbaars. Het is altijd, het is altijd, het is altijd met, met um, uh, huidskleuren of uh, wat dan ook te maken. Altijd. Maar uh, raakt het je? Uh, nee, dat type, nee, nee, nee, nee. En het is niet eens omdat ik een... een, een uh... Er wordt aangevallen op je huidskleur. Kom op. Ja, maar ja, dat gebeurt constant. Dat gebeurt eigenlijk nooit niet. Dus ja, als je daar constant over moet druk maken, dan ben je, maar, heb je een dagtaak. Hoe bedoel je dat het gebeurt nooit niet? Ja, het gebeurt heel vaak. Het gebeurt echt heel vaak ja je hoeft er niet bij stil te staan. Want ja, je bent... Kijk, als je het moment dat je zeg maar, in, een, in een samenleving woont... waarin je uh, onderdeel maakt ook van een minderheid... dan weet je dat dat een consequentie kan zijn. Ik ben echt niet de enige hoor. En het tegendeel. Het gebeurt gewoon. Dus is de multiculturele samenleving gewoon nog... <laughs> nou, ik mag niet zeggen mislukt van jou... Nee, maar wij zijn maar mensen... onderontwikkeld. Nee, maar wij mensen zijn zo... Wij mensen zijn over het algemeen vrij. Uh, we kijken heel erg naar wat op ons lijkt. En voor een deel is dat ook een natuurlijke reactie. Ik kijk op wie ik lijk. Daar kijk ik naar. En het moment dat ik niet op je lijk, heb ik meer tijd nodig om aan jou te wennen. Dat is gewoon een menselijke reactie. Een vrouw zal. Maak het anders. Een vrouw zal in een, in, een, in een zaal met alleen maar vrouwen... zich sneller veilig voelen dan in een zaal met alleen maar mannen. Tenzij het wordt bewezen. Nou, ik denk dat als jij in Afrika in een zaal gaat... met alleen maar zwarte mannen... heb je ook even tijd nodig. Dat je denkt van... Mm, hoe, hoe moet ik dit inschatten? Vind jij moeilijk om in te schatten? Moeilijker moeilijker dan wanneer je dat in Lekkerkerk doet. Menselijke reactie. Helemaal niet erg. Het wordt pas een probleem als je ziet dat dat, die, dat vooroordeel wat in ons allemaal zit... als daar gewoon helemaal niets van klopt. Bij hem of bij haar. Als je dan nog steeds vasthoudt aan het vooroordeel, dan ben je verkeerd bezig. Nou, een aantal mensen heeft dat gewoon. Die, gaan nog daar, die blijven daaraan vasthouden. Of die algemeniseren problemen die ze om zich heen zien... op ieder individu. Het vooroordeel van Suriname is natuurlijk dat ze altijd te laat zijn. Ja. Net zoals bij dit radioprogramma. Ja. Ja. Nee, maar waarom word jij bedreigd? Wat staat er in zo'n brief? RTL Late Night, tweede aflevering... en Umberto Tan moet beveiligd worden. Waarom? Wat is er tegen je gezegd? Wat, wat is er niet goed? Uh... Wat klopt er niet? Nee, dat, dat, dat, zijn geen, dat zijn geen rationele argumenten. Dat, is, dat zijn allemaal emoties die zo'n brief staan. Dat, dat zijn scheldpartijen. Meer is het niet. Maar waar schelden ze op? Ja, op je huidskleur. Dat jij niet zo'n televisieprogramma mag hebben? N nou ja, dat niet eens. Als ze dat nog zeiden erbij, was, dan uh, had ik nog een. Uh... Mijn aanleiding is: ik zie wat ik niet prettig vind, dus dat ga ik uh, nog wel afschelden. En uh, doet, doet jou echt niks. Nee, ik vind het veel erger als je um, um, uh, collega-journalisten hoort. Uh, dat is de dag van de eerste uitzending. Die moest nog komen toen. Ja, vind ik veel erger als mensen dan gaan zeggen: van... Ja, nee, maar dat gaat sowieso niet lukken. Want ja, die man kan helemaal niks en dit en dat. En dan denk ik denk van: Sorry. En wie ben jij dan? Wie waren dat dan? Ja, dat was. Nee, joh. Nou zeg maar. Nee, die wordt, die, die wordt toch veel te belangrijk. Nee, maar ik hoor dat toevallig. Ja, ik, ik ben wel dat dat wint me veel meer op. Wie dan? Omdat ik dan denk ja, maar van... Maar zeg dan wie? Nee. Ja, waarom niet? Nee, nee. nee dat vind ik, vind ik te veel eer voor zo'n man. Ja, maar het wint je ja. op. Dan, Zeker. Dan willen wij ons wel mee opwinden. Nee, maar die hou ik, die hou ik in mijn achterzak. Ach. Die hou ik in mijn achterzak. Die kan ik altijd nog wel een keer gebruiken. Ja, maar dan moet je het ook gewoon zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, Nee, want nou, anders, ja. anders geef ik mijn troef uit handen. Waarom zou ik dat doen? Ik hou, ik hou mijn troef lekker in mijn zak. Maar, dat, nee, maar ik, vind dat zo, ik, vind, ik vind dat veel kwalijker. Kijk, Ik vind het ik vind prima als jij zegt van... Ik vind het zelfs heel goed, vind het een rot programma... of ik, uh, de presentator, of me niet. Maar goed, ik ben benieuwd wat hij hiermee gaat doen, want het is nieuw. Ik ben benieuwd. Ik, ik, ik kan heel moeilijk tegen... Um, uh, als, als je met een gesloten geest ergens op afgaat. Open-minded is toch veel fijner. Vond jij het zelf ook niet spannend? De eerste twee, drie maanden van RTL Late Night? Bedoel, nu kunnen we terugkijken, het mm. is zeer succesvol. Maar hoe was dat voor jou? Was, hoe, hoe, hoe, hoe hoog was de druk? dat viel wel mee, want um, ja, ik had op. mijn nee, ja. je hebt veel succesvol zijn, je nee. je ziet er altijd een goed nee, maar ik je uit, zeggen? je hebt een goede kledinglijn, uh, altijd als jij presenteert ziet het er goed uit, wat je wil gebeurt er iets, ja. het ziet er allemaal lekker uit. Ik bedoel, hoe je het wil toch, het moet toch lukken voor Umberto Dan. Zeker, maar ik was um, kijk en je, je... wilt toch zo'n journalist waarvan je de naam niet wil noemen, wil je toch de mond snoeren? Nee, ik ben ik ben gek, dat is geen argumentatie. Hoor. Kom op, nee, geen motivatie voor mij, mijn belangrijkste motivatie is. Um, nee, kijk eens, RTL wilde dit al wil dit al eigenlijk na anderhalf six. jaar. Oh, ik dacht na Paard en Verdorp. Nee, nee. Ja, ja. ja, maar met mij al anderhalf jaar. Okay. Bijna, bijna twee ja. jaar. Alleen, ik kon steeds niet. omdat ik, ik had een contract bij Eredivisie Live. Ik heb al um, niet vorig jaar augustus, maar jaar daarvoor... in uh, de zomer al twee pilots gemaakt. Gek genoeg geheim gebleven. Nou, Toen wilden ze al beginnen. Kon niet. Toen wilden ze in maart beginnen. Kon niet. Toen zijn we uiteindelijk in augustus begonnen. Uh, en bij die, bij, bij die gesprekken, en dat, daar moet ik Erland Goujaard gewoon een compliment van geven... de directeur van de RTL 4. Toen heb ik tegen hem gezegd, oké, okay, Erland, uh, heb je een doelstelling voor kijkcijfers? Hij zei, nee man, we moeten gewoon de tijd nemen, want uh, ja, uh, we weten ook wel... dit gaat gewoon heel lang duren. Ik zei, oké, okay, dan draai ik het om. Stel je voor dat er 5000 mensen kijken per dag. Hij zei, dat gaat echt niet gebeuren. Ik zei, nee, nee, daar gaan we gewoon vanuit. Het is het slechtst bekeken programma van RTL aller tijden. Hoe lang heb ik dan? Op papier, gegarandeerd. Toen zei hij, drie maanden. Ik oké. Okay. Dus dat betekent, augustus beginnen... en al kijken er 3000 mensen per dag... dan zenden we uit, gegarandeerd, op papier... Tot en met kerst. Tot en met kerst. Ja. ja. Fair deal. Dat is een wedstrijd die ik aandurf. Want als er dan in het begin, als het niet loopt... En gaat, in het begin gaat het altijd niet lopen. Als het niet loopt, dan maak ik me niet druk. Want ik weet gewoon, ik heb gewoon een verre kans om in binnen drie maanden een programma op te zetten. Met mijn team natuurlijk, met Blue Circle, met, met alle mensen die erbij horen. Om uiteindelijk in december te kunnen zeggen, gaan we door of niet? Ik maak me helemaal niet druk. Dus ik heb helemaal geen druk. Ik nou, heb maar je bent druk... televisie maken. Nee, maar je even wilt serieus. Het, je wil dat het slaagt. Je, wilt, je, zit, je bent een host ja. uh, achter een tafel. Er ja. zitten meestal zes mensen aan die tafel. Ja. Je wil een goed programma maken. Ja. Nou, daar gaat het toch om? Ja. Nou. Ja, maar, daar, ja, maar dan wil weet... je toch dat, dat, dat. En dan heb ik het niet over kijkcijfers, maar gewoon nee. dat het er is. Maar ik weet dat het er niet meteen gaat zijn. Dat weet ik. Geloof, geloof me of niet, praat met de mensen met wie ik werk, zo zit ik erin. En het moment dat ik, dat ik aan tafel zit, ik denk van, oké, okay, ah, dit werkt niet zo goed. Dit moeten we anders doen. Ik heb heel veel veranderd. Ik heb heel veel veranderd. Het geluid was in het begin niet goed. We hebben de filmpjes toegevoegd. Ik stond in het begin nog, ik ben gaan zitten. Heel veel dingen veranderd. Minder gasten, ander type gasten. Noem maar op. Ik heb echt veel veranderd. En ik heb, we hebben altijd... Kijk maar, ik, mijn, mijn, mijn, uh, mijn visie ook altijd is geweest... Heb ik heel vaak gezegd, niet alleen bij dit programma... Maar in het algemeen... Gestage drup holt de steen. Take it easy. bouw eraan. En heb je ooit gedacht bij een uitzending van... Oh, dit is wel zo slecht... Het wordt het niet. Oh ja hoor, ja, ja, ja ik heb wel regelmatig gedacht van oh ja, dit is niet zo goed. En dat je denkt van, ah oh, shit. Ja, dit is niet, niet, niet oké. Okay. Niet... Twijfel je ook aan jezelf? Ja, ik twijfel ook wel eens aan mezelf hoor. Ik heb, ook een, ik heb soms ook een afwijkende smaak. En uh, kijk, Aan de ene kant heb je de spanning tussen uh, wat goed op de zender past, want dat is nieuw maar ook wat goed bij mij past. Nou, dat is, Soms is dat, komt dat niet overeen. Of soms denk ik van, wauw, een nou, voorbeeld, Gavin DeGraw. vind ik een geweldig artiest. nou, de kijkers liepen weg. Dat kon je zien in die kijkcijfers. Bij Gavin DeGraw denk ik, hè? Vinden ze Gavin DeGraw niet goed? Oh, shit, hoe kan dat nou weer? Ongelooflijk. Ja, ik, ik, weet je, ik, ik word daar helemaal blij van. Maar ja, ik heb op een gegeven moment ook gezegd... nou ja, weet je, daar ga ik me niet aan opletten maar. Want ja, we kunnen niet alleen maar artiesten nemen... waar mensen wel heel blij blijven. Je moet ook nieuwe dingen... Ik heb aanstaande maandag London Grammar. Nou, die kent niemand waarschijnlijk. En ik denk dat als je ze ziet... dat je blij wordt. Maar snap je? Dus je moet er je moet rekening mee houden... en toch ook weer niet. Want anders doe je alleen maar... wat er gevraagd wordt en dan, dan... op een gegeven moment gaat dat vervelen. Maar ben jij ook nog onzeker als presentator? Ja, soms wel. Zeker zeker. Um... Denk je ook nog wel eens van, hey shit, straks hebben ze me door dan val ik door de mand. Nee, ik dat kan niet. eigenlijk helemaal niks. Dat niet, want als, als dat zou gebeuren zou ik ook gewoon zeggen nou, ik snap er helemaal niks van. Dat is, dan moet ik ook dat in de uitzending durven zeggen. En ik denk dat ik dat ook wel zou doen. Dat Als, als ik echt zou denken van, oké, okay, ik ben van, van mijn apropos of wat dan ook, benoem het dan maar. Het is beter. Want ja, of als ik er niet uit zou komen of als ik iets echt stom zou zeggen, en dat ook zou horen, want soms zeg je wel iets stoms... maar dan hoor je het niet. Maar als ik het echt zou horen en iets stoms zou zeggen... dan hoop ik dat ik het dan ook zou benoemen. Maar dat weet ik niet zeker natuurlijk. Het is live, ja. Dat hoop ik. Weet je waarom? Omdat het denk ik op die manier kost het me de minste energie. En uiteindelijk moet, vind ik zo'n uitzending... als ik er klaar mee ben dan moet het mij energie hebben opgeleverd... dan moet de mensen aan tafel energie hebben opgeleverd... de mensen thuis moeten er iets van hebben gekregen. Moet moeten minimaal één keer hebben gedacht... Oh, oh, wist ik niet of, oh, boeiend of... iets, iets. Er moet wel iets zijn gebeurd waarvan je dacht van... oh ja, dat vind ik wel grappig om te horen op te zien. Want jij schrijft een boek over tien inspirerende vrouwen. Ja. En jij wil ook inspireren. Nee, dat, dat kan je niet willen. Dat ben je of dat ben je niet. Je, je kan niet besluiten, ik ja, ben ik het inspirerend. Zo. Maar inspireer je andere mensen? Ik denk het wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Nou, dat weet ik wel zeker. En op welke vlakken? Omdat mensen... Nou, mensen komen naar me toe of ze schrijven berichtjes of... Um... Stuur kogelbrieven. Zo, stuur kogelbrieven. <laughs> uh... Ik heb iemand geïnspireerd om kogelbrieven ja, te sturen. Ja, nou ja, heb toch op een of andere manier geraakt. Nee, <laughs> nee maar... niet geraakt. Nee, maar je... Die kogel zat nog in de, in de envelop. Dat is ja. niet raken. Ja, nee, maar, dat is, nee, maar je, je, er, zijn, er zijn mensen die zeggen, nou ja, weet je, door jou wil ik ook journalist worden. Of ik, uh, het lijkt me ook mooi om... En, wat, ik nou, wat mij nou ook opvalt, merk ik de laatste tijd. Uh, ik zag jou ook afgelopen dinsdag uh, in de Ridderzaal. Jij ja. presenteerde de huldiging van de uh, supporters. Het was altijd Matthijs van Nieuwkerk, die de goede talkshow-presentator was. En ik hoor heel veel mensen, Umberto Tam. Die is echt uh, goed bezig. Ja, maar Matthijs en Nu krijg ze nog steeds heel goed. Ja, maar uh, die heeft natuurlijk de focus al lang op zich. Zeg, uh, vier, vijf jaar zeggen mensen dat al. En nu vinden ze het fijn dat er een nieuwe ster aan het firmament is. Merk je dat? Ja, dat merk je wel. Ik merkte het in de kranten afgelopen december. Toen was ik wel verrast door uh, de hoos aan positieve berichten... die uh, waar je eigenlijk helemaal geen invloed op hebt. Wat, wat je ook maar overkomt. En... Uh, uh, het begint dan in één krant en de andere neemt het en dan, zo ging het ineens wow, wow, ja, wow, wow. Ook wow. als ik hier in het hotel vertel, hey een bertoltand komt, oh hij is goed bezig, hij is echt lekker, ik kijk er graag naar. Ja, weet je, ik moet altijd denken aan en dat is misschien dat heb ik heel erg van natuur. Ik moet denken aan die abyss. Heb je die abyss wel eens gezien? Ja. In die dat abyss. Dat is lang geleden, hoor. Is dat is een oude film. Dit is een film waarbij een science fiction ja. film, toch? Ja. En op een gegeven moment hebben ze contact met iets buiten het schip. En dat iets buiten het schip zegt, I'm happy. En ik kijk die film, I'm happy. En ik denk, oh gelukkig, het iets, iets buiten het schip is happy. Wow, wow. Alleen, Dustin Hoffman was het volgens mij. Dustin Hoffman, die daar als psycholoog was, die zei: Oh my god, is happy. Ja, hoezo? Waarom is dat eng? Als hij happy kan zijn, kan hij ook heel boos zijn. En zo is het nu ook. Als je hoog op dat paard zit kan je er ook heel hard vanaf vallen. Dus wat ik ook intern heb gezegd... Tegen, uh, uh, bij het bedanken van alle medewerkers... aan het einde van de eerste drie maanden... want dat was heel succesvol natuurlijk. Uh, heb ik ook gezegd... luister, wat men in het begin... dat meen ik ook echt... wat men in het begin schreef wat allemaal slecht was... is niet helemaal waar. En wat nu allemaal goed is... is ook niet helemaal waar. Het is allebei niet helemaal waar. Laten wij dan nou gewoon alleen maar die dingen doen waarvan wij overtuigd zijn dat ze goed zijn, omdat wij ons er prettig bij voelen, omdat we goede mensen hebben, moeten iedere keer weer hele gezinnen. En wat maakt jou goed? Uh, ik denk dat uh, wat goed is in het programma denk ik is Nee, wat ma maakt jou goed? Bedoel het programma? Ik ben in staat om in korte tijd een bepaalde sfeer te creëren. En dat is wel extreem belangrijk als je een tafel met gasten hebt. Als je, als je geen sfeer kan creëren aan tafel, dan krijg je het niet in die ruimte. Dan krijg je het ook niet in die mensen. En dan krijg je ook niet dat die mensen zich op hun gemak voelen... om te kunnen praten waar ze voor ze komen. Tenzij ze wat te verkopen hebben. Maar heel veel mensen hebben helemaal niks te verkopen. Daar moet je een verhaal uit zien te halen. Maar hoe is nu het gevoel dan dat mensen zeggen... van ja, hij is eigenlijk net zo goed als Matthijs. Of hey, die Umberto Tan, die is echt goed bezig. Ja, ik denk alleen maar, ja jongen, uh, ik ben pas drie maanden bezig. Het wordt nog beter. Ja, dat, dat, moet, dat, moet, dat moet veel beter nog. Maar hoe voelt het? Nee, ik, ik, uh, tussenrapport top. Tussenrapport, geweldig. Maar ik ben, ik, ben, denk ik, ik ben te veel besmet geraakt met, uh, met sporters en sportmannen. Uh, om nu te juichen. Omdat ik weet dat... Uh, één, we hebben nog een half jaar te gaan. Ieder gesprek kan een negen zijn of een één. Ieder gesprek. Dat zijn er vier per dag. Dat zijn twintig per week. Van die twintig hoop ik dat er minimaal zestien uh, fantastisch zijn. Nou, is niet zo. Maar je hebt toch ook wel geleerd van sporters... dat je succes moet vieren. Zeker. Maar je, je moet je succes ook uh, niet constant vieren. Je moet je, je succes op gezette tijden vieren. Dus mijn succes heb ik gevierd... Uh, na de laatste uitzending in december. Met, na, naast wat voor iemand zit ik dan nu? Realist. Ik ben echt een totale realist. Ik heb In december hebben we ik lees, gevierd. Ik lees dus overal ook dat jij nog wel uh, uh, die, die Surinaamse achtergrond hebt... en zegt van je moet dingen proberen, je moet lef tonen. Mm -hmm. En als dingen uh, mislukken, nou dat kan gebeuren. Dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Als het lukt, moet je ervan genieten. En nu zit ik hier plotseling met een realist. Ja, maar ik geniet wel, maar niet continu... Want als je continu uh, gaat uh, vieren, dan val je in slaap. Dat moet je niet willen. Je moet wel, uh, wel uh, alert. Ik had een hele mooie lezing van, van uh, een Belgische coach, echt een schitterende coach. Hij heeft een boek geschreven de bedrijfsatleet. Heet Koen Gonnessen. En die onderscheidt drie stadia van uh, succes. Je hebt nog één minuut. Ja, heel makkelijk. Effectief kan je presteren. Efficiënt kan je presteren. En excellent. Ik ben nog lang niet excellent. Wat ben je dan? Efficiënt? Ik ben aan de bovenkant van effectief. Ik moet nog naar, naar efficiënt. En daarna moet ik nog naar excellent. Dus ik heb nog echt wel wat te winnen. Voor mezelf. Ja, ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Want dan gaat het nog jarenlang door. Ik kijk ernaar uit. Want ik, uh, ik geniet van je. En uh, nou ja, ik... Uh... Ik was ook heel blij dat je uiteindelijk toch ook nog dit hotel hebt. Ja, gelukkig. Want het is een mooi hotel, het Aitana Hotel. Ik, ik wou het je graag laten zien. En ik uh, wens jou buitengewoon veel succes met de RTL Late Night. Dankjewel. En uh, het gaat jou goed, Umberto je Dankjewel, Patrick Rodiers.